En Israël. Een hele serie over alles wat met Israël te maken heeft in deze eindtijd. Vandaag gaat het over de hoofdstad van de wereld, Jeruzalem. Jan, waarom de hoofdstad van de wereld? Tjongejonge. Ja, nou... ja, ik noem het ook altijd zo. Ja, ja, Jeruzalem, ja. de hoofdstad van de wereld. Ja, dat kun je ook vanuit het negatieve uh, benaderen. Ja, ik bedoel het positief. Ja, ja, dan kun je de Bijbeltekst aanhalen. Maar het probleem is dat bijna iedereen in de wereld, die wil Jeruzalem hebben. Ja. En dat moeten we eerst maar eens bekijken. Dus waarom... mag je rustig zeggen dat het hoofdstad van de wereld is? Uh, ja, ja. Maar dan met heel andere motieven van de mensen. Moeten we moeten eerst maar eens kijken, als je het goed vindt... Ja. Uh, ...wie ze allemaal willen hebben en waarom. Mm -hmm. En dan dus gaan kijken uh, wat de God van Israël met Jeruzalem wil... en wat de Bijbel ervan zegt. Oké. Okay. Wie wil Jeruzalem hebben? Nou, laten we beginnen met de islam. Die ja. willen Jeruzalem hebben. Ja. Jeruzalem is voor de islam de derde heilige stad. Ja. Eerst Mekka en Medina. Waar de profeet dus altijd geweest is. De profeet Mohammed. En, mm -hmm. eh, maar Jeruzalem komt niet in de Koran voor. Misschien één keer waar nog discussie over is. Mm -hmm. Zelfs onder de islamieten is er discussie over. Ze denken dat Mohammed vanuit Jeruzalem... Op uh, met zijn paard heen gegaan is en daar vanuit Jeruzalem naar de hemel gestegen is en naar de Koran ontvangen heeft. Ja. En dat is op de plek waar de Al-Aqsa moskee is, die zie je niet op de plaat. Je ziet hier alleen uh, de Omar-moskee, zeggen ze vaak foutief, maar het is de rotskoepel. En dat is de plek waar vroeger de tempel van uh, de heer Jezus heeft gestaan, waar hij gepredikt heeft op dat tempelplein, ja. maar dan een paar meter lager. Want ja. dat was veel lager toen. Aha. Daar heeft de Heer Jezus gepredikt. En daar heeft de, de tempel van Salomo gestaan. Ja. En al die heilige plaatsen. Het is eigenlijk in de allereerste plaats. De heilige plaats voor het Joodse volk. Ja. Jeruzalem komt dan ook zo'n 800 keer in de Bijbel voor. Precies. En in de Koran één vage keer. En dan nog andere namen. Zoals Sion. En, en nog andere namen als Ariel. En, en nog veel meer namen. De, de getrouwe, de heilige stad. Komen allemaal, allemaal Jeruzalem. Maar de islam die wil nu ook Jeruzalem hebben. Waarom? Omdat islam... Ik zou zeggen: ja, jullie hebben toch een paar je, je heilige plaatsen. Je, je, je hebt heilige plaatsen, zat. Ja. Ja. ja. Nou, waarom? Omdat de islam natuurlijk ook een concurrerende godsdienst is. Ja. En de islam is ook uit op de wereldheerschappij. En ze weten heel erg goed dat Jeruzalem de hoofdstad van de wil zal worden. En ze hebben de laatste misschien 10, 15 jaar is er ook in de islam een soort eindtijdleer heeft zich ontwikkeld. Wat van parallel loopt daar met de antichrist? Uh, heel interessant, ja, dat is een interessante vraag. Mm -hmm. uh, de, de islam verwacht ook een eigen messias. En de premier van, uh, af, uh, van uh, Iran, Ahmadinejad, ja. die denkt dat hij dus een voorloper is, een wegbereider voor die messias. zoals Johannes de Doper. Een, ja, precies. <laughs> en dat en, en, en, noemen ze de Mahdi. Ja. Noemen ze hem. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk allerlei theorieën over hoe hij eruit zal zien. Maar hij zal dus een messias zijn. En volgens die uh, eschatologie, die eindtijdleer van hem, zal hij vanuit Jeruzalem de wereld voor, uh, overheersen. Ja. Men denkt dus, in bepaalde secties van de islam, dat Jeruzalem een nog heiliger stad wordt dan Mekka en Medina. Er zijn ja. sommigen die zelfs heilig water uit Mekka gesmokkeld hebben en naar Jeruzalem gebracht. ...van de islam. En anderen die willen de kaaba... ...dus die heilige steen dat daar in Mekka is... Mm -hmm. ...weet je wel, in een zwarte teentje. Ja. He, die wilden ze naar Jeruzalem brengen. Ja. Omdat volgens hen... ...Jeruzalem de hoofdstad van de wereld wordt. Zij geloven zelfs dat de heer Jezus terugkomt. Ja. Want in de Koran staat dat de heer Jezus niet gestorven is... ...maar die schijndood was. Ja, dat klopt, want ik was een poos terug in Jeruzalem... Ja, ja. ...en daar werd ik rondgeleid door een moslim... ...en die vertelde mij, de heer Jezus komt kom terug... Ja. Ja. ik zei, dat kan helemaal niet. Ja, ja, dat begrijp ik. Omdat uh, hij als moslim kan dat natuurlijk, ja... Uh, nou, maar, met de, is, de Koran, ik meen dat dat... Uh, uh, vers 157 van Surah 4 oh. of zo... Maar er staat inderdaad dat hij niet dood was, maar dat hij schijndood is. Okay. En dat Allah zijn lichaam naar de hemel heeft vervoerd. En in de eindtijd zal hij hem opwekken, denken zij. En dat hij terugkomt als eerste assistent van de Mahdi. Ja, ja, ja. Maar goed... Dan nog, uh, zij zeggen, de, de, de islam zegt, dat Jezus een profeet is. Mm -hmm. Nou, en ik was net daarvoor, was ik in, uh, op Getsemene geweest. En dan loop je er even naar achteren toe. En dan zag ik een bord staan. Uh, hier rusten de profeten. Ik geloof dat het Haghi en Zacharia was. Ja, ja, ja, ja. Dus ik zei tegen die jongen, ik zeg, maar dat kan toch helemaal niet. Als jullie zeggen dat Jezus een profeet was, ja, dan, uh, dan, klopt dat, dan, dan, dan hoort hij daar te liggen. Dan is hij dood. Dan, dan blijft hij ook dood en kan hij niet terugkomen. Tenzij er iets anders aan de hand is. Ja, ja. Tenzij maar, hij de zoon van God is. Maar ja, die, die knul kende trouwens zijn eigen Koran natuurlijk niet. Want Waarschijnlijk dat, niet, maar hij wist wel op mij te vertellen dat Jezus terugkwam. Ja, ja maar en, dat is ook volgens de Koran. Ja, ja, ja. Ja. Dat is een, een ja. heel interessante zaak. Ja. Maar zij baseerden hun eschatologie op de hadith. Dat is de islamitische traditie. Okay. Zijn een paar honderd jaar mm -hmm. na Mohammed... ...hebben allerlei geleerden nagedacht en rondgevraagd... ...en, en allerlei verhalen ook verzonnen ja. rondom de Koran... ...want anders is die onbegrijpelijk. Ja. Noe, dus dat is de islam die per se... Die wil Jeruzalem hebben. Zijn er ja. andere landen of andere machten? Vaticaan. Ja. het, Vaticaan. het is Hoezo niet voor... Vaticaan? Nou kijk, het Vaticaan dat is verwaagd denkt van zichzelf... ...en de paus heeft onlangs nog een verklaring erover uitgegeven... ...dat eigenlijk de katholieke kerk de enige goede kerk is... En dat wij allemaal protestanten eigenlijk, maar sectes zijn. Een beetje afwijkende sectes. En die Vaticaan die verwacht ook, en die kent de Bijbel, en die weet dat de Heer Jezus, de Messias, in Jeruzalem zal terugkomen. Ja. Dus en die zijn... moet ze begroeten, het, het Vaticaan. Ja, Er zijn sowieso uh, een aantal religieuze stromingen die uh, allemaal heel erg hard knokken om de heilige plekken in Jeruzalem. Ja, ja de Grieks-orthodoxen, de Russische... de, kat de katholieken horen daarbij, daar ja. horen de Grieks-orthodoxen... En de Russische-orthodoxen, de Russische Armeniërs. Ja, ja, ja. ja, dat is een hele leuke geschiedenis daar in Jeruzalem. Ja. Maar dat gaat allemaal onder de hoede straks van het Vaticaan. Want die gaat daar een hoofdrol spelen. En maar net het... zei je nog de Islam. Ja, dat <laughs> wordt een wedstrijdje met de Islam. Ja, ja. En ik maar denk, wie gaat het winnen dan? Ik denk persoonlijk, in wat jij zegt. ik denk persoonlijk... Uh, dat uh, de, de paus en de islam tot een overeenstemming komen, hoe groot de vijanden ook zijn, onder de antichristen. Is dat waarom die Nederlandse uh, buschop was dat Wij moeten God maar Allah gaan noemen. Dat is een interessante dus dat, hint in die richting. Ja, heeft dat daarmee te maken soms? Ik denk het wel, dat de, dat de geesten van de mensen... ...klaar moeten gemaakt worden, daarom zeggen ook... Hoort dat bij die wereld godsdienst? Denk het wel, want ook de uh, pausen hebben gezegd... ...Allah is dezelfde god als de god van de Bijbel. Welke paus? Uh, pa Ik weet het niet meer welke, oh. maar dat is duidelijk vanuit het Vaticaan naar voren gekomen... Ja, ja. ...dat ze dezelfde god is. Ja. Maar ja, een afwijking, want zij hebben het Vaticaan dan... ...de juiste weergave van wie God is. Ja. Dat denken ze. Maar, maar dat gaat bij elkaar... De ja. katholieke kerk is natuurlijk heel erg knap in het bijeenrapen van allerlei verschillende dingen. en heidense overblijfsels. en dat een, een, met een christelijk sausje te overgieten. Het is niet voor niks. Nee, maar er staat ook een tekst in, in Gods Woord over. Uh, uh, dat niet iedereen. Uh, zeg maar die in allerlei waar staat het in, in Laudicee of daar in, in de buurt en even in die brieven staat het dat uh, niet iedereen uh, zeg maar, uh, vuile kleren heeft er zijn ook mensen die witte kleren hebben dus ook in de katholieke kerk vind je oh ja. genoeg mensen oh ja. die de Jezus van harte lief hebben ik ken uh, een goede vriend van me ja. en die uh, is katholiek ja. maar hij zegt ook heel duidelijk een heel geleerd man hij zegt ik, ik ben er helaas van overtuigd dat de antichrist uit het Vaticaan komt. Ja, ja. En, en, maar ik blijf trouw aan de moederkerk, zegt hij. Hoewel ik niet meega met haar dwalingen. Ja. Hij, is ook, hij is ook een groot vriend van Israël, die man. Maar goed, we, ook... hebben, we hebben dus een optie uh, dat het uit het Vaticaan zou komen. Ja, ja. De islam. hadden we Zijn er nog anderen die aanspraak maken op? Ook de Verenigde Naties, die willen ook uh, een soort wereldreligie. Uh, die is daar in de maak. Ja. En een soort uh, wereldregering, die loeren daar natuurlijk op. Die ja. willen steeds meer macht. Ja. En die hebben wel eens functionarissen die zeggen dan tegen Israëlische functionarissen, wat zeuren jullie over Jeruzalem, wij nemen de macht wel een keer over. Ja. En er zijn altijd, is er altijd een streven geweest, ook van in 1948, 1947, om Jeruzalem te internationaliseren. Ja. Niet de hoofdstad van Israël, niet van de islam, maar van een internationale macht. En daar is het Vaticaan ook voor. En die verwacht dan dat zij een beheer krijgen over alle heilige plaatsen. Was het niet zo dat uh, de Verenigde Naties een kantoor hebben of in ieder geval een belangrijke plek hebben in Jeruzalem op de berg waar uh, Abraham uh, Isaac... Uh, nee, ging? dat is die berg die je daar op het plaatje ziet... Ja. Dat is de berg waar de rotskoepel staat. Daar is de, de berg Moria. Oh, dat is de berg Moria. En daar is waar Abraham nou, Isaac zou moeten offeren. Ik zag ergens een bord en het was een belangrijke plaats. Maar ik kan me even niet... Uh, te ja, die ligt ergens ten zuiden van Jeruzalem. Ik weet het ook. Dat ja. er een plek is waar de hoofd... hoofd wat is ja. de berg ter vervloeking of iets dergelijks? Ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval, het was een, onze gids het, heeft mij er het, ook op het, geweest. Het viel mij heel erg op dat, ja. van, hey, dat dit de plek van de Verenigde Naties is. Dat ja. vond ik wel weer heel apart. Ja, ja dat, dat wil ik een ook. ook even nakijken wat het ook weer was. Ja. Maar goed, uiteindelijk, en dat zien we dan, eh, gaan we naar de Bijbel toe, uiteindelijk, zal Israël, zal Jeruzalem de hoofdstad van de wereld worden. Weet, Om... je, weet je wat me nou even opvalt, nu we het erover hebben? <coughs> we hebben het in een vorige aflevering over volkeren gehad en zo. Ja, ja. Uh, maar dat eigenlijk in jouw opzomming uh, alleen maar religieuze machten uh, komen. We hebben het, gehad uh, gaat over Engeland, we hebben het over Amerika gehad, we hebben het over... Europa gaat. Uh, maar nu in je opzomming hebben we het alleen over religieuze macht en niet over volkeren. Ja, maar de religieuze macht van het, het Vaticaan is, ik zou bijna zeggen, geïncorporeerd <tie> in uh, Europa, en de Europese Unie. De vlag die er op je auto zit, achterop, die blauwe vlag met die twaalf sterren, dat is de Maria-vlag. Wat zegt dat? Wat betekent dat? Dat is... een uh, Maria is... Ik zou bijna zeggen, een godin van de rompschattelijke kerk geworden. Die wordt zo ontzettend, door sommigen, zo ontzettend hoog verheven En, en, en, en die vlag, die wordt de Maria van genoemd. Ja. En, en de katholieke kerk heeft uiteindelijk achter de schermen... een enorme macht nog in Europa. Ja, maar ik stel net al die vraag over... Um, is er een parallel met de antichrist Ja, uiteindelijk. Uh, om, omdat je ook, als je dat zo stelt... Uh, katholieke kerk en, en, en, en, en nee, maar politiek uh, uh, geïntegreerd, dan heb je daar ook weer opnieuw geen scheiding tussen kerk en staat. Nee. En dat constateert we ook bij het verhaal over die Antichrist, dat het juist zo vreemd is dat waar wij nu zo'n groot punt maken van scheiding tussen kerk en staat, dan heb je daar ook weer een, een, een samenkomen van die twee. Ja, maar dat, en dat doet de Antichrist ook. Maar dat, dat zal dan ook gebeuren. Ja. Dat zal dan ook gebeuren. Hoewel die religiositeit natuurlijk erg oppervlakkig zal zijn. Ja. Maar men zal zich moeten buigen voor die macht van het beest. Ja. Want anders dan kun je, anders kun je Maar dat is ook religie. Op het niet... moment dat je op je knieën gaat, is het religie toch? Ja, ja. Maar dan kun je niet kopen of verkopen als ja. je niet met die macht. Je moet wel. Ja. Dat is het probleem. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel dat uh, in Jezaja 2, en die tekst die, uh, komt ook op het scherm, en vers 2, en alle volken zullen erheen stromen, naar Jeruzalem, en vele naties zullen optrekken en zeggen. Kom, laten we opgaan naar de berg des Heren. Dat is waar nu die rotskoepel staat. Ja. Dat, dat, uh, dat gouden ding. Naar het huis van de God van Israël. Ja. Dus er staat een tempel. Duidelijk. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Eindelijk, eindelijk. Dat de mensen gehoorzaam willen worden aan Gods geboden. Ja. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de heren uit Jeruzalem. Ja. Dus daar gaat de regering vanuit. Daar komen de volken wel En daar komen de volken, langs. die zullen dat heen trekken. En ja. dan zullen ze pas hun zwaarden tot ploegschade omsmeden. Wat op het gebouw van de Verenigde Naties ook staat in ja. de tekst. Ja. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegschade omsmeden en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Dus dat ineens achter, vers 5... Hij van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht des Heren. Waarom? Waarom staat dat erachter? We moeten altijd vragen waarom in de Bijbel. Ja. Waarom? Nou, pas als Israël in het licht van de Heren gaat wandelen, als God tot zijn doel komt met Israël, als het geestelijk herstel doorgebroken is, mm -hmm. dan, pas, komt er vrede. dan komt er pas vrede, dan komt er pas recht eh, en gerechtigheid over de wereld. Maar voor die tijd moet er nog een hoop gebeuren. Voor die tijd moet er een hoop gebeuren. Want uh, alle volken zullen optrekken, ze zullen feest gaan vieren, huttenfeest ja. enzovoort. Maar dat is allemaal pas in dat vredereil. Ja, ja, dat lezen we ook in Zacharia, wat jij net zegt. Dat lezen we in Zacharia 14. Ja. Allen die zijn overgebleven van de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Dus ja, zei net, er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Dus er moet nog heel wat uh... mm -hmm. ongelooflijk oh, van weer bijbels. Ja, um, er moet heel wat gebeuren, want die volken die gaan tegen Jeruzalem strijden. Ja. Die zullen elk jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, voor de heren der heerscharen, om daar het Huttefeest te vieren. Ja. en dat gebeurt nu al gedeeltelijk, want de, de christelijke ambassade in Jeruzalem viert ieder, eh, ieder jaar het Lofuttefeest. een soort solidariteitsfeest. solidariteitsfeest van Christen Zionisten ja. en Jan Willem van der Hoeve met zijn uh, Zionist Zionistencentrum die heeft ook een groot lofvertefeest. Dat is een vooruitspiegeling van wat hier dus in de Bijbel al voorzegd staat. Even, even voor de kijkers, uh, de inhoud van het lofvertefeest. De inhoud van het lofvertefeest is een van de grote feesten van Israël die nog niet vervuld zijn. Dan herdenkt Israël de uittocht uit Egypte. Zeven dagen zitten ze in een uh, een loofhut, zal ik maar zetten, een, niet om te loven, maar ja. een hut van, van bladeren van en van loof ja. en van fruit. Ja. En, en herdenken ze dus wat God voor hen gedaan heeft en zien ze dus ook uit naar het vrederijk, omdat ze dan veilig in die loofhutten kunnen wonen zonder dat de deur op slot moet. Ja. En dat is dus het grote loofhuttenfeest. Dus alle volken gaan dan op, uh, dat is dan een ander opgaan, dan ten strijde trekken tegen Jeruzalem. Ja, Dat is dan al geweest. Dat is dan al geweest, maar God heeft van begin af aan dat al Jeruzalem uitgekozen. Hij koos eerst het volk, koos je land voor dat volk. En in Deuteronomium 12 zegt de Heer herhaaldelijk, en in dat land zal ik een stad kiezen om mijn naam daar te vestigen. Dus de naam van de Heer is over die stad. En daarom is die tempelberg, en zo heet die berg, uh -huh. is die tempelberg daar uh, bezet door de islam. Ja. En is ook zo Tom geweest van Israël, in 1967 veroverden ze de tempelberg en toen heeft de rabbi, de opperrabijn van het leger, Rabbi Goren heet mm hij, -hmm. die heeft meteen tegen de regering gezegd, meteen een bom onder die afgode tempels leggen, ja. meteen een bom eronder en ja. de tempel herbouwen, hop, zet ik ja. Maar Moshe Dayan, je weet wel, die man met, met dat lapje, lapje. Ja. Ja, die generaal, ja. laten we nou vriendelijk zijn tegenover de moslims. Ja. En die hebben toen het beheer over het Tempelplein aan een moslems instituut gegeven. Ja. En hoe dat afgelopen is, nou dat zie je. Nu mag, met mondjesmaat mogen er met mondjesmaat een paar christenen lopen en een paar joden. Ja. Een weeën gebeent als je daar durft te bidden. Of, of, of je bijbel mee te nemen en eruit te lezen. En dat willen ze absoluut niet. En ze zijn druk bezig om maar alles. Je ziet daar dus heel duidelijk dat daar het centrum van de geestelijke strijd is. Duidelijk ja. ja. En, en daar gaat het uiteindelijk om. Maar die, in die tempel, die zal herbouwd worden. Ze zijn zo druk bezig, man. Met ja, het... op allerlei fronten, hè? Ja, ja. ja. Op, op een heleboel fronten. Ze zijn bezig om uh, uh, uh, een rode, een rode stier te... Uh, ja. of een rode koe uh, ja. willen ze gaan fokken. Want die hebben ze nodig om de as daarvan te gebruiken... voor het reinigen van de ja. tempelplein. Uh, er is een instituut waar, waar je de priesterkleding al kunt zien... en de trompetten en de, de harpen waarmee ja. ze God zullen loven en prijzen... En, en, en de, de, de Minora zie je ook in Jeruzalem. Maar dan is het toch wel vreemd dat die tempel herbouwd wordt en dat daar de Antichrist in gaat zitten. Ja, dat is de laatste poging van de Antichrist om zich als God te manifesteren. Ja. En, en, en, en God laat dat toe om te kijken wat de mensen dan gaan doen. Ja. Accepteren ze het of gaan ze dus uiteindelijk voor mij kiezen? En, en God die komt terug. En de heer Jezus komt terug. En dat staat ook in de Bijbel, dat is zo ontzettend interessant. Dan zie je daar die gesloten poort. Dat staat ook al in de Bijbel, dat is de oostpoort van de tempelmuur. Ja. Dat noemen ze dan ook wel, ja. de gouden poort. Ja. Die is door een of andere sultan, is die dicht gemetseld. Want hij las in de Bijbel, in Ezekiel, die mensen zijn ook niet gek. Die las in de Bijbel dat die oostpoort, dat daar de Messias naar binnen zou komen. Dus wat, dat lees je ook hier. Toen bracht de engel mij terug naar de buitenste poort, Ezekiel 44 vers mm -hmm. 1, van het heiligdom, die op het oosten uitzag, dat is deze poort. Ja. Deze was gesloten, dat zien we hier, ja. ongelooflijk. Ja. En de Heer zei tot mij, deze poort zal gesloten blijven. Zij zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de Heer, God, de God van Israël, is daardoor binnen gegaan of zal daardoor binnen gaan. Want die vertaling is niet helemaal duidelijk. Ja. Maar daar, daar gaat hij door. Daarom moet ze gesloten blijven. Dus die sultan moest dat ding ook dicht. Nou, dicht moet, en, en bovendien, daarvoor zie je een begraafplaats. Het ja. is een islamitische begraafplaats. Ja. Dus wat die sultan dacht, laten we hier maar islamieten begraven. Ja. Want... De Messias die komt, zal priester koning zijn. Ja. En een priester mag zich niet verontreinigen met lijken en met een begraafplaats. Ja, zo houden we de Messias lekker tegen. Ja. Dat is, ja, maar zo leeft dat, ja. behalve bij een hele boek bij de meeste Christenen. Ja. Moet je kijken, Ezekiel 43, vers 1. Dan komt dus de heerlijkheid van de Heeren, die komt dan in Jeruzalem. Wat er dan gaat gebeuren. Oh, ik vind het zo'n mooie tekst. Ik, ik, ik, ik ben er altijd verschrikkelijk blij mee. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Daar komt hij, vanuit de olijfberg, want mm -hmm. die ligt ten oosten. Ja, daar. Ja. daar komt hij. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren. En de aarde straalde van zijn heerlijkheid. Als de heer Jezus terugkomt, dan straalt de aarde. Dan mm -hmm. zijn ze blij. Zo, ja. Halleluja, eindelijk is hij er. Ja. Eindelijk een eind aan die milieuverontreiniging. Eindelijk een eind aan de oorlog. Ja. Eindelijk zal er een koning heersen met ingerechtigheid. En zal de armen recht gedaan worden. En zal volk Israël op zijn plaats zijn. En zal iedereen in vrede leven. En ja. daar, daar, daar gaan we naartoe ja. natuurlijk. Maar ja, tot die tijd zal. Uh, er Je moet nog wat gebeuren, ja. Tot die tijd zal Jeruzalem behoorlijk in het uh, middelpunt van het media gebeuren staan. Ja, en van het wereldgebeuren ja. en, en een aardbeving en die twee getuigen. Ja. Er zal nog heel wat gebeuren. We hebben nog een paar minuten Jan. Zijn ja. er nog specifiek belangrijke ja. zaken die maar we moeten spreken? Om, want die, uh, die, die, die, die, die rotskoepel die je gezien hebt, dat uh, gouden ja. ding, dat moet weg. Ja. En, en iedereen is doodsbenauwd dat daar een bom onder gelegd wordt, vooral Israël. want ja. krijgen Hoe het ook gebeurt, of door een aardbeving gebeurt, of door een instorting, want ze zijn eronder, onder die tempelberg aan het graven. Ja. Of Doordat ze gaan geruchten dat Al-Qaeda er een bom onder wil leggen. Aha. Om de wereldoorlog te ontketenen. Ja, ja. Hoe het ook gebeurt, Israël krijgt de schuld. Ja. Maar het zal op een gegeven moment gebeuren. Daar zullen de zetels van het gericht staan, staat in de psalm. Daar zal een koning heersen in gerechtigheid. En daar zal Israël juichen. Want de koning van Israël, de Heer, uw God is in uw midden. En in, in, in Zachariah, daar staat precies geschreven hoe het afgelopen is. Heel kort. In Zachariah 12, de eerste twee versen, staan de details over de oorlog in Jeruzalem. Vers 2. Zachariah 12, vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Alle volken in ja. het rond. En bijna alle volken zijn gek van Jeruzalem. Ja. Worden bedwelmd door Jeruzalem. Ook tegen Juda, tegen het Joodse volk, zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Wordt belegerd. En dan uiteindelijk zullen alle volken der aarde zich daarheen verzamelen. Er zal de oorlog komen. En op een gegeven moment, zal daar in die tijd, zal daar de voeten van de Heer, dan zal de Heer optreden, dat zien we in, in, in Zachariah 14, dan, vers 2, 3, dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. En dan zal de heer terugkomen en dan zal zijn rijk aanbreken. En dan zal natuurlijk die prachtige tekst uit openbaring waar worden. Dan komt uiteindelijk daarna de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel. Uit de hemel. Ja, dat, kijk, dat, is weer, dat voelt weer erg vet. Er zijn, oh, alle aardse dingen zijn een afbeelding van de hemelse dingen. Hm. De tabernakel en de hemel, De aardse tabernakel, de hemelse tabernakel. De aardse tempel, de hemelse tempel. Ja. Het aardse Jeruzalem, de hemelse Jeruzalem. Mm -hmm. Een aardse schat, en hemelse schat. Alles is daar. En er komt uiteindelijk komt er een hemels Jeruzalem. De heilige stad, de nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel. Dat lezen we in openbaring 21. Als we daar nou mee mogen besluiten, kan dat nog één minuut? kan nog één minuut. Oké. Okay. Nou, dan zullen we even kijken. openbaring 21. En er staat hier... En ik zag, vers 2, de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdaalend uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tent van God is bij de mensen. Dat was de tabernakel ook, al God wilde dat altijd al. Ja. En de tempel ook. Mm -hmm. En de Heer Jezus ook. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zal zelf bij hen zijn. Mm. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal al niet meer zijn. Wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet? Ja, ik denk wel eens, hoe ouder je wordt, dan denk je wel eens, als dan de Heer komt, zal ik eerst nog een hele week moeten huilen. Maar dat is... En dan ja. kun je uithuilen. Ja, nou, hij zal de tranen van de ogen ja, ja. ja. Want, uh, ja, dat is toch wel het ultieme waar uh, de mensheid naar verlangt. Ja. Naar rust, naar vrede, naar liefde. Ja. En, die is... en God biedt dat aan. En die zijn bij de reëzen te vinden, ook op dit moment al. ja. Ook op dit moment, ja. als je naar de Heer Jezus gaat, dan wil hij alle tranen van je ogen afwissen en je rust en vrede geven. Ja. En dat komt dan over de aarde als hij terugkomt. Maar hij is altijd de komende. Ook voor ja. ons, voor mij nu, is hij de komende. Ja. En iedere morgen weer is hij de komende. Ja. En dan wist hij de tranen van je ogen, geeft hij je nieuwe moed, geeft hij je nieuwe kracht. Om weer u... verder te gaan. Om weer verder te gaan. Ja. Nou, hartelijk dank Jan voor deze aflevering. We hebben er nog uh, één te gaan in deze serie. Ja. Dus uh, graag tot uh, de laatste aflevering van okay. Eindtijd, Profecie en Israël. En nu heel bedankt voor het kijken. Uh, ja, wie zou daar niet bij willen zijn als de heer Jezus de tranen van ogen gaat afwissen. Amen. Van uh, verdriet, van, van zoveel ellende die u misschien meemaakt, misschien wel op dit moment. Uh, en, en dan is het goed om te weten wat Jan net zei dat uh, u niet hoeft te wachten tot het moment in de hemel dat u tranen worden afgezet. Dat u eens dat elke dag doet. En dat u welkom bij hem bent om met al uw noden en al uw verdriet bij hem te komen. Werp al uw bekommenis op hem. En hij zal uw en vrede geven. Daarmee sluiten we deze aflevering af. Hartelijk dank voor het kijken. En graag tot de laatste aflevering van deze serie Eindtijd en Proventie en Israël.